Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 52, opgenomen op 24 september 2012. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Muy bien, gracias. <laughs> like the Spaniard. Ja, ja. Zo, nou ja. Yeah. Deze week nieuws geweest in tabletswereld. Natuurlijk, er is elke week nieuws in tabletland. Zoveel nieuws maar... dat jij geen slaap hebt kunnen krijgen? Uh, nou, ik heb slecht geslapen vannacht, maar niet omdat er zoveel nieuws was. Oh. Maar uh, het was warm. Oh? Hier is het... het is hier nog steeds warm. Hier is het al echt wel redelijk koud aan het worden, kan ik je verklappen. Ja? Nee, ik, uh, ik, al sinds, uh, ik draag al sinds eind mei een korte broek en ik heb nog steeds niet moeten verwisselen voor een uh, lange broek. Ah, ik heb serieus, wat was dat, gisteren of eergisteren voor het eerst weer een trui aangehad, zeg maar. Ai, gaat snel hè. Ja, gaat hard dan opeens. Het oh, zijn wel van die pestweken, dat je niet precies weet van wat je aan moet trekken, zeg maar. Ja, ik snap. Ik was, hoe uh, was dat, dinsdag of zo, was ik bij Google, Nederland. En uh, was het was gewoon koud buiten, weet je wel, 11 graden of zo. Dus ik had uh, zo'n wit t-shirt en een overhemd gewoon aan, zeg maar. Dan kom je daar bij fucking Google en dan is het 32 graden of zo in zo'n klote zaaltje. Dan zit je te zweten als, als een faule hond. Zeg, echt, uh, haat ik echt dit soort weer, jongen. Google heeft toch airconditioning, joh. Ja. Nee, jongen, ze cheapskates zijn dat. <laughs> echt, de Mensen zaten zelfs via Twitter te klagen over, over hoe warm daar was, joh. Oké, okay, nice. Maar heb je iets opgestoken van het hele verhaal? Oh, ja. Ja. <laughs> Ja, zeg maar goed, ja. Ja, ja, ja. Ja, oké, okay, maar, um, maar verder alles wel kids. Ja, ik uh, ja, eigenlijk wel. Niks bijzonders te melden eigenlijk. Oké, okay, nou, tot volgende week. <laughs> nee, precies. Nee, ja, qua tablet, uh, qua tablet gebeuren uh, is er wel een en ander gebeurd natuurlijk. En, uh, daar kunnen we het natuurlijk wel even over gaan hebben. Dat was de bedoeling van deze podcast... We hebben er vorige week al even kort over gehad en om even daarmee te beginnen. Uh, ik heb hier natuurlijk de Point of View ProTap 3XXL IPS <lacht> uh, in huis gehad. En uh, die gaat vandaag terug, want ik heb de review afgerond. En ik was er aardig onder de indruk van. En uh, na vanmorgen, deze morgen, kreeg ik een mailtje, was ik nog meer onder de indruk. Want... Uh, om nou ja, te, te beginnen, het is gewoon een mooie tablet in de zin van Android 4.1 Jelly Bean. Dat is uh, snel en stabiel en uh, soepel en vloeiend. En dat is gewoon het belangrijkste. Dat is, datgene wat we bij Android gewoon 9 van de 10 keer gemist hebben. Ja, maar het lijkt het toch beter is, te gaan hè? de laatste tijd weer. Ja, nou, het gaat, het gaat de goede kant op. Dat is positief. En uh, um, Ik denk dat het voornamelijk aan Jelly Bean ligt uh, bij deze tablet. Ik heb natuurlijk ook een, een eerdere generatie ProTab in handen gehad. Maar het is een, om, een verademing om mee te werken. Uh, het is geen perfecte tablet. Hij is zwaarder. Hij is dikker. De wifi is onstabiel. En dat is wel een redelijk nadeel. Oh uh, no shit. En ik uh, had als uh, nadeel dat je uh, maar 500 MB aan, app, aan apps kunt opslaan. Huh? 8 gigabyte aan opslaggeheugen. In. Uh, en dat hebben ze dan in partities gezet. 500 MB voor apps en de rest uh, een gedeelte voor. Uh, ...voor backup en besturingssysteem en een gedeelte voor media. fuck? Ja, dat vond ik heel vreemd. Ik heb even snel teruggekeken naar mijn Nexus 7. Heeft hij dat ook? Nee, daar zit gewoon een standaard 8 gigabyte in... ...en dat kun je zelf inrichten wie je dat wil. Dus ik zat na 24 uur redelijk aan mijn limiet qua applicaties. Ik had redelijk wat games geïnstalleerd en dergelijke. Nou goed, dan zit je al gauw aan minimaal 50 MB. Je kan niet eens Riptide installeren, volgens mij. Ja, ik heb wel alles redelijk kunnen installeren. Maar daarna wilde ik wat benchmark-apps installeren. En toen uh, zei hij van, ik heb geen ruimte meer. Dus dat had ik wel als, als redelijk nadeel uh, opgeschreven. En dan kreeg ik ook wat reacties onder, onder de review. Onder van, ja Hoe kom je daar nou onderuit? En dit en dat. En... Uh, ja, toen kreeg ik natuurlijk reactie van ja, en dan kun je route, en dan kun je uh, de parameterfile aanpassen. <laughs> en, uh, dus dat weet je toch wel. Ik zeg, ja, maar moet over Dit ga ik niet uh, in de review zetten voor een consumenten die het hebben te kopen... die dan gaan route of, of parameterfiles moeten aangepassen. Dat is natuurlijk de grootste onzin. Um, maar gelukkig milde point of view vanmorgen. Van uh, ja, sorry, sorry, hebben we niet gemeld, niet gemeld. Maar in de final products, uh, final producten die nu in de winkel liggen... Is het verhoogd naar 1,5 gigabyte? Oh, nou, nog steeds weinig. Dat is nog steeds uh, weinig, maar ja, of tenminste weinig. Dat is, je hebt nog steeds een, beper een beperking. Kijk, al was het 4 gigabyte geweest, je hebt een beperking. Ja. Uh, en de reden daarvoor is dat, uh, volgens Point of View, het duidelijker moet zijn voor consumenten. dat er een gedeelte gereserveerd is voor het besturingssysteem, de backup, en een gedeelte voor <lacht> de apps. Dat, dat, dat daar onderscheid in zit. Anders denken consumenten dat 8 gigabyte. Ook daadwerkelijk volledig gebruikt kan worden. En zoals jij ook vaak ziet bij de tablets die je voor je neus krijgt, als een 16 GB tablet. Uh, als je die koopt, dan heb je vaak maar 12 of 13 GB die je daadwerkelijk kunt gebruiken. Uh, ik heb zelfs uh, 8 GB tablets in de handen gehad waar je maar 4 GB kon gebruiken, omdat de rest vol stond met broadware, uh, besturingssysteem, backup data. Noem maar op. En dat wil Point of View op deze manier duidelijk maken snap ik wel, maar uh, goed, de mm. er nooit van. Ja, inderdaad. Ik wou net zeggen, ik snap het de ene kant wel. Aan de andere kant, dat is al sinds 2000 zo, dat als je een telefoon of een mp3-speler kocht met wat dan ook, dan was er altijd een deel voor het besturingssysteem. En Doe. nu snap ik dat besturingssysteem verhaal wel, dat je zegt, hé, hey, ik verkoop een 8 gigabyte tablet en je hebt 7 gigabyte om te gebruiken, want er is 1 gigabyte voor OS of zo, weet je wel, whatever. Mm. Maar muziek en dat soort dingen alvast gaan En lopen blokken voor mensen... Do not like. Nee, nee, nee, klopt. Maar goed, dat hebben ze dus verhoogd en dat uh, positief puntje. Ik ben uh, over het algemeen zeer positief over deze tablet. Um... Hey, wat voor formaat heeft dat ding? Is dat ongeveer zeg maar, die uh, Acer Iconia formaat qua dikte en zo? Of nog dikker? Want hij ziet er wel zeg maar, redelijk beroerd uit. Ik bedoel, hij is niet echt mooi en hij, het ziet er echt uit als zo'n zo Chinese tablet met zo'n zo nou, goedkope achterkant. Relijk, hoor. De uh, achterkant uh, ziet, er, ziet er een beetje alle iPad uit hoor. Dus uh, hij is niet lelijk. Um, maar hij is inderdaad wat dikker en ik, ik zoek even snel jouw Iconia-tab review terug om te kijken hoe dik de ding is. Ja, dat zet ik er dus niet bij. <laughs> ik noem ze dik of dun. Nou, ja, precies, ik ga nou kijken. Uh, nee, de iconia is zelfs 0,2 mm uh, dikker. Oeh, ship it. Ja, dan wil ik wel die... Ja, ja oké. Okay. Nee, dat valt mee. Ja, hij is, ja, of we nou zeggen of het er goedkoop uitziet of wat dan ook. Uh, hij deed mij denken aan de Windows 7 tablets die ik heb gehad. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Maar dat is lastig inschatten natuurlijk, hè. Nou ja, wat ik zeg, het, het, het, is, het is geen uh, tablet waar je 400-500 euro voor betaalt. Uh, het is gewoon wat dikker, het is wat zwaarder. Het, is, uh, het, het voelt misschien wat goedkoper aan qua knoppen. Maar waar het bij mij om draait en waar ik vooral aandacht op heb gelegd, is dat besturingssysteem. Als dat stabiel en, en, en, en snel is, dan komt die hardware vanzelf wel. En dan is dat hardware ook datgene waar je duidelijk in ziet dat je niet voor een tablet. Nou goed, dat, ja. is, dat is mooi, dat, dan weet je dat. Dus uh, over het algemeen positief. Uh, uh, <tie> mooi tablet, goede aanrader. Alleen had 10 euro minder kunnen kosten doordat dus ze die camera's weg gaan, uh, moeten halen. Ja, het is een horrible. Ja, dus ik snap dat nog steeds niet. Waarom een 2 megapixel... Ik, ik weet, het gaat niet om de megapixel, het gaat om de sensor. Maar even voor het gemak. Waarom een 2 megapixel camera op die achterzijde zetten als je er nog geen video mee kunt maken? Zonder, ja, je kunt een video maken als je niet beweegt. Als het licht... Perfect is. En als je geen details in je video wil, ja. waarom dan een camera op de achterzijde en waarom dan niet gewoon weghalen? Wie gebruikt dat ding nou en dan 10, 15 euro goedkoper in de markt zetten? Ik weet niet wat een camera kost hoor, maar ik snap dat niet. Ja, nee, die gast van Point of View mailde mij ook van ja, dat, dat kun je verwachten. Budget tablet zijn, we moeten ergens op bezuinigen. En ik mail terug van ja, <laughs> als je erop op bezuinigen, ik begin er dan al niet aan. Ja, dat ben ik het helemaal met je eens. Dat vind ik zelf ook uh, uh, inderdaad een belangrijke opmerking bij klote camera's, zeg maar. Laat ze dan gewoon weg, inderdaad. Precies. Al, al, al is het lang niet altijd zo dat ook duurdere camera's ook goed zijn. Ik heb toevallig, hoor, vanmorgen um, een foto proberen te maken uh, van een reviewtje van een accessoire. Uh -huh. Maar ja, ik wou... Uh, even... Mijn kaartje, zeg maar, voor mijn DSLR, die lag nog boven bij mijn computer. Dus ik denk, oh, weet je wat, dan pak ik eventjes die nieuwe Galaxy Note. Hm? Dat is ook horrible. Ja, die had toch een 8 megapixel, 5 megapixel? We, weet ik niet, maar heel grainy en zo. En nou ja, ik had vanochtend, wat was het... Ja, het was al helemaal licht en zo. Dus weet je wel, het was niet donker en ik had nog zelfs gewoon de verlichting binnen aan en dat soort dingen. Dus mm -hmm. dat viel me ook tegen. Nu kan dat nog zo zijn als ik er van de week meer erop mee speel dat hij in, in, in, in goed licht en zo uh, wel gewoon veel betere foto's maak dan dat ding van jou, zeg maar. Maar dan nog, uh, uh, inderdaad, als er een camera op zit... dan moet die wel redelijk tot goed bruikbaar zijn. En, en het mag natuurlijk, hè, of het kan natuurlijk... dat hij gewoon zijn beperkingen heeft. Dus dat low light en zo, dat dat lastig is. Dat snap ik ook allemaal wel. Tuurlijk, tuurlijk. Maar de, goed, de, dit was gewoon onbruikbaar. Okay. Ik, heb niet eens een, ik heb er niet eens een voorbeeld bij gezet, zo onbruikbaar was het. Oké, okay, maar voor 250 euro is het wel een aanrader? Ja, naar mijn idee... Uh... Zeker. En waar en zijn die dingen te koop? Uh, ja weet ik nog niet eigenlijk. Ik heb hem nog helemaal niet gezien. Okay. Ze moeten ergens in de winkel gaan verschijnen in deze dagen. Maar zijn het Bart Smits tablets? Of, uh, is dat... Nee, nee nee gewoon wel bij de, bij de, de bekende winkels. Oké. Okay. Nou, cool stuff. kost dus, af. Uh, maar goed, hij verschijnt uh, trouwens ook over de hele wereld onder andere namen, hoor. Oh, oké. Okay. Dus het kan ook zijn dat, dat weet ik wat, in uh, een andere uh, winkel, een kijkshop of zo, er een eigen naam aan hangt en... Op het markt zetten of zo, weet ik veel wat. Okay. Kan allemaal. Aha, aha. Nou ja, ik ben nog steeds uh, zo heen en weer rustig bezig met die nood. Mm, wat opmerkingen daar tussendoor over. Uh, volgens mij heb ik het vorige week ook al gezegd. Maar op een of andere manier uh, blijft het me elke keer als ik dat ding pak. Tegenvallen dat er geen high resolution scherm op zit. Nu weet ik dat het verwend is om erover te klagen. Maar heel veel tablets hebben dat nu gewoon ondertussen. Zeker, oh, no, no. Nou, zeker de, de high-end. Alle high-end modellen van de, van, de, van de dingen hebben een, een hoge resolutie display. En het blijft mij echt gewoon tegenvallen van die noot. Maar Sony heeft er ook niet voor gekozen bijvoorbeeld. Ja, maar Sony koopt niemand, ik heb het over de... <laughs> ja, kom op, we kunnen wel doen alsof Sony wordt verkocht, maar Sony is nog steeds... Ja, maar steeds... als je het zo gaat bekijken, dan zijn er maar drie high-end high merken. Ja, het zijn het toch ook alleen... maar drie tablets die geld waard zijn dan? Ja, maar, ja, maar als we zo gaan beginnen, als, als je gaat kijken naar hoeveel tablets er een hoge high-resolutie, display hebben, ten opzichte van tablets die het niet hebben, dan heeft de 0,0005% een resolutie display. Ja, maar als je kijkt naar per merk welke, hij, uh, het ho hun hoogste model, wel een hoge resolutie display hebben, is de helft. Dus het is maar net hoe je dat bekijkt. Maar ik weet het, ik zei het ook, het is wat verwend, maar kijk, uh, uh, uiteindelijk ligt hij hier wel naast een Acer 700, een iPad 3 en een uh, Asus 700. Ja, dat, dat is natuurlijk wel een beetje... Uh, ja, Red dan gaat het opvallen. <laughs> dus, ja, ja maar goed. Ik, ja, goed, ik snap, dat, ik snap dat, het dan, dat het dan tegenvalt qua resolutie. En dat lijkt me ook gewoon logisch als je dat uh, gewend bent en naar elkaar hebt brengen Maar goed, de, de, de nood heeft volgens Samsung dan weer andere kwaliteiten die, uh, die ja, het geld ja, ja. van maken. Mm, dat, uh, ja. Alsof, ja, dat, dat weten we nog niet. Of tenminste, dat weet jij wel, dat deel je wel met onze <coughs> ons. Ach ja, nee, ik ben niet... Uh... Ik ben niet negatief over, dat, uh, over de nood. Overigens wat ik wel, uh, gewoon als observatie zeg maar, doe ermee wat je wil. Kijk, um, ik was dus dinsdag bij Google. En dan wou ik uh, notities maken natuurlijk, hè, als je daar een paar uur zit. Het was een soort workshop en zo. En um, zelfs toen, hè? <laughs> ik bedoel, ik ben ook best wel... Ik, ik ben niet zo'n wijze eikel dat ik niet gevoelig ben. Dat ik denk, oh dat is wel leuk dat je naar Google gaat, weet je. Ik vind dat ook wel leuk, zeg maar. Mm -hmm. En ik had op dat moment weet ik veel hoeveel Android tablets hier liggen... met toetsenborden en weet ik van wat voor mogelijkheden. Want ik heb ook gewoon losse toetsenborden en dat soort dingen. Bluetooth toetsenborden. En nog koos ik ervoor om mijn iPad mee te nemen. En dat, nogmaals, doe ermee wat je wil. Maar uh, ik vond dat wel opvallend toen ik tot het besluit kwam zonder dat ik daar dan echt uren over had zitten nadenken, dat ik denk van jeetje, dan uh, ga je daarheen en kijk, ik bedoel, het is misschien toch leuker als je, <laughs> als je met een Android gaat, weet ik veel, gewoon omdat het een Google hoofdkwartier, hoe, hoe noem dat, uh, locatie Nederland is, zeg maar. Een klein beetje gevoelig ben je daar dan wel voor, denk ik. Mm -hmm. En dan nog dacht ik van nee, het is gewoon echt niet... Uh, uh, uh, ...betrouwbaar genoeg om mee te nemen nu zo'n ding... ...omdat ik wel wil dat als ik daar ben... ...dat ik die notities ook echt kan maken, weet je <laughs> Zonder dat ik dingen... Dus ik, nogmaals, doe ermee wat je wil... ...maar ik vond het wel een opvallende conclusie van mezelf... ...dat ik uiteindelijk alsnog voor een iPad met een toetsenbord greep... ...in plaats van de 300 met Jelly Bean of de 700 met zo'n high-resolutie display... ...of de Galaxy Note met een Bluetooth-toetsenbord of weet je wel... ...ik vond het toch wel uh, een klein beetje opvallend. Oké. Okay. Maar goed, whatever. iOS 6 is ook uit, hè? Ja, als het goed is heeft de halve wereld inmiddels de update binnengehaald, ja. Dan gaat het wel snel meestal, die adoptieratio's van nieuwe iOS 6 versies. Als er toch een paar mensen zijn die er misschien verstandiger aan doen om het niet te gebruiken. Want als je echt belang hebt bij Google Maps en dat je dat echt vaak gebruikt, dan kan je beter Google Maps houden. Ja, maar daar worden dan ook geen updates meer voor uitgerold, toch? Nee, maar. is um... dus eigenlijk ben je wel een beetje genoodzaakt. Ja, op een gegeven moment <tie> natuurlijk wel, maar weet je wat het is? Uh, die, die Apple Maps die zijn gewoon niet zo goed als Google Maps. Hoe je dat ook uh, wil uh, verantwoorden en het is nieuw en la la la en uh, Google Maps heeft al 7 jaar, la la la. Who the fuck cares? Apple heeft gewoon een standaard gezet. door vanaf de eerste iPhone. dus nog voordat we apps hadden, überhaupt. Mm -hmm. die handel mee te leveren. En dat is dus gewoon een redelijke verwachting die je nu hebt. bij je iPad en bij de iPhone. Is dat je. Uh, en dan denk ik dat het zelfs nog voor, voor, voor iPhone. zeg maar belangrijker is, maar al wel. Uh, dat daar gewoon een goede kaartenfunctionaliteit op zit. Nu is het wel zo dat. ook een klein beetje tegengewicht mag gegeven worden. dat die kaarten niet fucking super horrible zijn. Er zijn natuurlijk genoeg fouten in te vinden, daar gaat het niet om, maar het is niet onbruikbaar en ik bedoel, je kan nog echt nog steeds wel de Nederlandse plaatsen en, en dingen en, en, en routes en dat soort dingen wel vinden. En je hebt natuurlijk gewoon nog maps.google.nl of .com, whatever. Ja. Uh, maar dingen als Street View die je mist en zo, ik bedoel, ik vind meer in het algemeen dat Apple gewoon niet aan zijn eigen verwachtingen heeft kunnen voldoen. De verwachtingen die ze hebben geschept, de laatste... Is dat zes, vijf jaar? Die, die, die komen ze nu voor het eerst niet na. En dat, dat valt mij toch wel uh, tegen. In zoverre dat ik vind dat er daar gewoon rustig over geklaagd mag worden door mensen. Dat zeker zeker ja. omdat Apple niet zelf heeft gezegd van... Hey jongens luister we hebben nieuwe maps. En ja god het is wel heel leuk hoor. Dat flyover en dat ziet er mooi uit. En dat ziet er ook in sommige gevallen echt heel mooi uit. Maar het is gewoon nog geen Google Maps. We houden rekening mee. Maar... Um, ...Apple heeft helemaal geen knieval gemaakt... ...door te zeggen van jongens, hou er rekening mee... ...dat het nog niet helemaal een super de toppy, ja, is. Ja, want dan hadden ze Maps er ook niet af mogen halen. Google Maps. Als, als ze gezegd hadden van het is, het is het nog niet helemaal... ...dan hadden ze niet meer weg kunnen komen door, door Maps er af te halen. Nou ja, kijk... Het is, ...het is zo dat... ...ik heb een stukje over geschreven en... Uh, ...uiteindelijk ben ik inderdaad... ...met die conclusie wel eens, weet je wel. Dan had Apple gewoon alles moeten doen om... ...dan maar uh, het wel te kunnen... ...aanbieden. Alleen... Wat wel belangrijk is in de discussie is dat het helemaal niet duidelijk is... Hè, wie er nou voor verantwoordelijk is dat die apps niet meer mee worden geleverd. Ja. Nu is het echt wel zo dat het duidelijk is dat Apple soms minder afhankelijk wil zijn van, Maps, eh, van Google. Zeg maar, sorry. Uh, maar nu is het ook al wel naar buiten gekomen dat de deal die er was... Hè, vanaf die iPhone 1 om die apps mee te, te leveren... Dat die, gewoon niet meer, uh, dat die gewoon verlopen is. En dat bij de onderhandelingen dat het erop blijkt dat... Uh, misschien Apple te arrogant is geweest en niet meer wou betalen... terwijl Google wel meer is gaan uh, rekenen de laatste tijd voor, voor Maps. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar die betaalde API-toegang, ja. dat soort dingen. Uh, Google wil graag uh, in zowel YouTube als in, in, in Maps... in principe mag je zelf horrible of niet vinden... maar ze willen advertenties verkopen hè, en, en preferred listings. Dus als je zoekt op pizza, dat hij degene laat zien... de, de pizzaboer die ervoor betaald heeft als eerste... Dat soort dingen zitten nou eenmaal in de Android, Google Maps ook. En wat misschien nog wel het belangrijkste is, en wat ik ook wel begrijp, is dat Google wou graag controle over hun apps, zodat ze updates kunnen uitbrengen. Die Maps-app en de YouTube-app zaten in, waren overigens door Apple ontwikkeld en maakten gebruik van de API zeg maar van Google, maar die zaten in het OS gebakken. Ja. Dus je kon alleen maar met een OS-update, konden ze alleen maar die... die, die, die uh, ...apps te proberen te verbeteren... ...of het nou vanuit Google of vanuit Apple kwam... ...er was dus minder controle over... ...dus Apple of Google wou ze graag... ...via de App Store verkopen... ...aanbieden, wat ...zodat ze ook updates kunnen uitrollen... ...voor dat soort dingen... ...dus dat begrijp ik wel... ...maar dat aan het eind van de rit... ...zeg maar onderaan de lijn... ...blijft het zo dat... ...ik vind dat Apple dan maar alles had moeten doen... ...om te uh, zorgen dat er op tijd... ...een, een, een goede app werd aangeboden... Uh, voor, voor, voor maps die te downloaden was. Uh, door of te betalen of whatever, weet je wel. Ja, maar weet je, het, is, het, het is tegenwoordig... en dat valt me wel bij meer uh, lanceringen, uitrollen weet ik veel wat, updates op. Het gaat niet meer zozeer om uh, een goede gebruikservaring voor de consument. Het gaat meer over wie is er eerst, wie heeft er het meest... Wie, uh, wie hoeft niet. de ander af? Dat, dat valt me steeds vaker op. En uh, dat is, heb ik het zowel over lancering van nieuwe tablets. Kijk naar een, naar een Samsung die, die gewoon... Uh, nou goed, laat het daar niet meer over hebben. Uh, en ook van applicaties, van updates voor tablets. Het, het is allemaal uh, zo uh, tegen elkaar uh, aan het vechten in deze markt. En natuurlijk hoort dat erbij. Je moet uh, concurrerend zijn. Ja, maar ik weet niet of je dat, dat, dat ook op Apple's bordje kan zetten... Want die doen nee. niet echt mee aan, aan hardware of wie ze eerst. Kijk, ik snap wel... Nee, de, maar de, Apple de, wil alles voor zichzelf hebben, vind ik, vind ik hetzelfde. Apple wil zo snel mogelijk dat alles wat jij op je iPad of je iPhone doet... dat dat uh, binnen de service van Apple en binnen de patenten van Apple... en binnen, binnen het wereldje van Apple gebeurt. En daar hoort gewoon een ingebakken Google-applicatie niet tussen. Ja, oké. Okay. Nee, daar ben ik wel met een je eens, hoor. En kijk, uh, um, ik heb daar ook niet zoveel problemen mee, zolang het toch nog... ...een goede applicatie is, Tuurlijk. weet je wel, oh, vergelijkbaar met... ...en luister, als, als we nu die, naar, die, naar die, die maps en zo kijken... ...en we zien hoeveel mensen daarover klagen... ...dan kan je dus de logische conclusie trekken... ...dat het een heel belangrijke app is, hè, die, die maps. YouTube hoor je eigenlijk niemand over klagen... ...want dan gebruiken ze de website of wat dan ook... ...maar maps wordt echt over geklaagd. Ja. Dus dat is een heel belangrijke applicatie. In het verlengde daarvan is het dus logisch... ...dat het super onverantwoordelijk is van Apple... ...om alleen maar afhankelijk te zijn van Google... Ik bedoel, dan is het logisch dat ze een, een, een, hoe noemen dat? een eigen app gaan, gaan uh, ontwikkelen en lanceren en whatever. Alleen mijn punt is dat ik dat allemaal, allemaal prima vind en dat het me allemaal geen ene kut uitwaakt wie er nou schuld heeft. Of Apple zijn arrogantie is of Google die meer controle wil. Het gaat erom dat in dit geval gewoon Apple op het gebied van hun kaartenapplicatie gewoon niet hun eigen verwachting waarmaakt. De verwachting die je, die je hebt als je zo'n duur Apple-product koopt. Of duur apple producten zijn in verhouding helemaal niet zo heel duur. Hè? Als je kijkt naar Android-tablets en dat soort dingen. Maar een deel van de apple uh, verkoopdruk was dat je gewoon wist wat je krijgt. En dat je een bepaalde kwaliteit kon verwachten. Ja. nou En dat is dan gewoon erg jammer dat ze dat nu missen. Dus uh, ik ben daar niet kapot van. Nee, ik maar goed, dat zou ongetwijfeld wel verbeteren. En uh, het is natuurlijk een kwestie van tijd lijkt mij... dat er dus ook wel die Google-app komt. Hè? Mm -hmm. uh, ik, ik vraag me alleen af in hoeverre dat nu... als een soort uh, onderhandelingsfiche gebruikt gaat worden de komende tijd. Dat Google uh, het gebruikt in hun onderhandelingen... Uh, voor bijvoorbeeld uh, patenten, uh, cross-licenses of wat dan ook. Dat valt allemaal nog maar even te bezien. Oh. En ik denk dat Apple uh, er ook wel, of hoe noem je dat, Google... ja. Die geniet daar denk ik natuurlijk wel van... ...de slechte pers die Apple even krijgt. Ja. Dus, uh, oh wel, we ik zullen wel zien. Maar yes. goed, uh, er zitten nog andere dingen natuurlijk in iOS 6. Waarom um, Ja, Facebook-integratie. <laughs> heb je het al gebruikt? Ik heb geen niet. Nee, ik heb het niet. Hebt, nee, ik heb het aangezet. Maar ik uh, ben nog niks tegengekomen dat ik dacht van... Hey, ja, het ah, is leuk hè, he, dat, dat het kan. Facebook heb ik wel ergens zien staan, ja. Het staat overal, zeg maar... Dus, dus, ik bedoel, als je Facebook gebruiker bent, is het wel leuk dat je... Uh, het is gewoon handiger, zeg maar, dat het gewoon een share-optie is uh, bij de foto's of bij de webpagina delen, een linkje delen en, en dat soort dingen. Dus op zich is het ook niet onhandig. En je kan, zeg maar, via Siri of via de notificatiecenter kan je dat direct doen. Wij gebruiken alle twee niet echt Facebook, dus hoe cares? Maar <laughs> uh, dat wil niet zeggen dat het voor andere mensen niet een extra handigheidje is. En dat is denk ik het hele... Het hele verhaal van iOS 6 met de uitzondering van de kaarten, dan is dat het allemaal op een heleboel punten een klein beetje beter en een klein beetje handiger is. Maar goed, een heleboel kleine beetjes handiger is ook niet. Uh, dat ook op tot een leuke update. En het is ook weer niet zo dat je hier 100 euro voor hoeft te betalen. Hè? Het is een kwestie van updaten via een gratis knop, zeg maar. Dus het is ook weer niet zo'n enorm probleem dat het niet super nieuw is. Wel wat saai, maar. Dus, Facebook integratie is er. Uh, de Do Not Disturb functie vind ik erg fijn. Ja. Je kan nu instellen van hey, tussen 12 uur s'avonds en 7 uur s ochtends wil ik gewoon helemaal geen notificaties horen. Tenzij het mijn moeder of mijn broertje of uh, weet je wel is. Uh -huh. Dus je kan mensen whitelisten. En sowieso, hè, als mensen twee keer binnen drie minuten je bellen, dan gaat hij ervan uit dat, die, dat het een, uh, een noodsituatie is. Dus stel nou dat jij het Do dat Not Disturb. Ik ken heel veel mensen, of tenminste toen ik nog in Nederland woonde, die hadden gewoon zoiets... Hey, ik bel gewoon tien keer als jij niet opneemt. Ja, maar dat zijn retards die je sowieso je nummer niet moet geven. <laughs> ja, dat is ook weer zo. Nee, maar in het algemeen denk ik dat dat wel een redelijk... Uh, kijk, je moet ergens een, een soort uh, een lijn trekken. Ik denk dat dat in zoverre wel fijn is dat dat kan, zeg maar. Ja. Stel nou dat ik mijn moeder heb ik gewitelist. Die kan me gewoon bellen, ook midden in de nacht. En mijn broertje... Maar stel nou dat die een auto-ongeluk hebben... en hun telefoon is naar zijn moer... En, ja, en hij belt met de telefoon van zijn vriendinnetje... of wat dan ook. Ja, ja, ja. ja dan wil ik wel dat ik dat op een gegeven moment kan opnemen. Ja, ja, uh, ja, snap, dus snap, snap ik vind dat op zich wel handig. Wat ik ook handig vind is dat ik... Uh, ik doe veel in het Engels en in, veel in het Nederlands. En als ik jou dus bijvoorbeeld een iMessage stuur... dan doe ik dat in het Nederlands... met het Nederlandse toetsenbord. Maar als ik iemand anders een iMessage stuur... dan doe ik dat bijvoorbeeld in het uh, Engelse toetsenbord. Mm -hmm. En hij onthoudt nu... ...toetsenbord, weet je, per per ja oh, okay. nou, dat wist ik nog niet. Ja, dus Ook bijvoorbeeld... op de iPhone? Ja, ja, ja. Dus uh, bijvoorbeeld... Voor, ...voor je meisje als je het Italiaanse toetsenbord gebruikt... ...of zo. Nou, laat me gewoon het Engels houden, ja, nou nee, Ja, goed. <laughs> uh, ik denk, zou je eventjes leuker zeggen... Dat, uh, ...dat je Italiaans typt. Wow. <laughs> nee, maar dat soort dingen, dat is gewoon... ...nogmaals, een klein handigheidje, hè? Maar niet, niet verkeerd. Uh, en... Um, Siri is natuurlijk nu voor de iPad 3 beschikbaar, niet voor de andere iPad helaas, maar Siri op de iPad 3, um, ja, is toch best wel leuk eigenlijk. Um, een heleboel dingen zou ik misschien nooit gebruiken, maar ik merk het toch. En dat kan natuurlijk ook zijn omdat het nog de eerste week is, zeg maar. Maar ik heb toch al redelijk wat dingetjes uh, gebruikt. Zo had ik gisteren had ik kip uit zak, weet je wel, zo'n zo zo zo stoomzak. Ja. En moest dan 45 minuten of weet ik van een uur in de, in de Oven. En uh, dus uh, ik, uh, ik zet dat ding in de oven en ik druk op die knop. Ik zeg: uh, start een timer voor 60 minuten. Ja, en dan staat hij de timer. Gisteravond was ik nog wat aan het kijken. En toen had ik het licht al uit en toen had ik de dingen zo aan, de, aan de opladen. En toen dacht ik: oh kak, nog geen wekker gezet voor morgen. En dus ik druk nog even snel op die knop. Ik zeg: wake me up at 7.30. Ja, dan zegt hij: Oké, okay, ik heb de dingen voor, voor half acht gezet, weet je wat, de wekker. En ik heb wel voetbalscores heb ik gecheckt en, en, uh, en hoe noem je dat, uh, aandelen en dat soort dingen. En je kan een heleboel andere dingen er ook mee hoor. Uh, Agenda-items uh, wissen en toevoegen en weet ik veel allemaal. Maar uh, ja, het valt mij niet tegen zeg maar. Ik heb dat meer gebruikt dan Google Now bijvoorbeeld. Ja nou goed, daar wil ik inderdaad wel zeggen... Um... Ik heb natuurlijk al een filmpje gezien over Siri. Ik heb een filmpje ja, maar... inderdaad op de website staan. 14 minuten aan... vragen aan Siri. <laughs> Precies, wat je er allemaal mee kan doen. Ik heb zoiets vergelijkbaars gemaakt. Hè, voor <coughs> en uh, het wordt toch wel duidelijk dat Siri toch echt al een stukje verder is hoor. Uh, um, het werkt natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar het komt wel op hetzelfde neer. Uh, ja, voor sommige dingen inderdaad lijkt het heel erg op elkaar. Andere dingen qua personalisatie bijvoorbeeld weer wat minder. Ja. Siri komt bij mij wat... wat, wat ja, hoe moet je dat zeggen? Wat informeler wat gezelliger over... Met ook een breder, uh, breder bereik... Qua antwoorden... Be, breder uh, bereik... Qua... qua... Ja... Het, het, het komt gewoon wat menselijker... En wat echter over als een persoonlijke assistent. Uh, Sam, een... I cannot read your mind. Ja, At least not yet. <laughs> dat soort dingen is wel pretty funny. Ik zag gisteren uh... ook... Who let the dogs out? Oh, dat wou ik net zeggen tegen je. Zal ik eens kijken of hij, of hij reageert? even kijken waar is de de dingen? Who let the dogs out? Let me check on that. Oh, okay. hoe Elect the Dogs? Wacht, ik moet niet zingen denk ik. Who let the dogs out? Who? Who? Who? Who? who? <laughs> Dat is that, pretty funny natuurlijk. En, uh, je kan, ik kan bijvoorbeeld zeggen, Martijn is mijn homeboy. En dan zeg ik, hey, mail me homeboy. En dan stuurt hij jou een mailtje, weet je wel. <laughs> de, de, dat soort dingen is ook wel grappig. Nee, maar er zitten natuurlijk wel grappige dingen tussen. En ook dingen die je praktisch niet zoveel zou gebruiken. En ik zie dat ook alleen maar als je s'avonds alleen uh, in de, op de bank zit. Of je doet net iets in de, in de keuken erin. of oh, hè, Weet je wel, dat je zegt, uh, in plaats van met je vieze vingers... Uh, uh, een timer moet gaan starten. En dan moet je die app zoeken, weet ik veel, naar het juiste tabblad binnen die app. En dan kan je die timer starten, dan moet je met die schuifjes aan de gang en zo. Het is echt heel makkelijk om uh, gewoon in te drukken en, en te zeggen van... hé, hey, zet een timer voor 30 minuten, weet je wel. Ja. Dat soort dingen is, is wel geinig. Alleen ik denk het grootste verschil in het algemeen met Google Now... is dat Siri doet geen preventieve informatievoorziening... Uh, en Google Nou, die zegt van: Hé, hey, uh, ik zie dat je om uh, half tien een afspraak hebt en er staat file. Je moet eerder weg, zeg maar. Dat, dat, dat ja, soort dingen doet, doet, doet, uh, doet Siri niet, of nog niet, of whatever niet. Dus, uh, maar uh, ja, kijk het filmpje en er zitten denk ik een paar praktische voorbeelden wel tussen. En um, het valt mij, um, want ik zei in het filmpje al: Ik zie het mezelf niet echt gebruiken, weet je wel. Maar uiteindelijk heb ik het toch al best wel veel gebruikt. Dus uh, wie weet, is het toch wel een echt leuke toevoeging. Ja, agree. Ja, verder zijn er natuurlijk iCloud, tabbladen voor Safari en zo. Alsof iemand Safari gebruikt op zijn, op zijn Mac. Uh, iedereen gebruikt Chrome, neem ik aan. Uh, allerlei andere BS-functies. Uh, maar allemaal kleine, leuke verbeteringen, zeg maar. Dus op zich, uh, oh, ik ben er nu niet ontevreden over, maar ik mis wel Maps. Oké. Okay. En oh, een goede, goede tip als je ook uh, YouTube mist: uh, Jasmine, Jasmine, zeg maar. Mm -hmm. J-A-S-M-I-N-E. Um, Prima app, uh, gratis en dat is een goede YouTube-app. Uh, dus uh, mocht je een goede app willen voor YouTube, uh, download die. Jasmine. Cool. Oké, okay, nou, uh, even kijken. Dan hebben we denk ik wel weer genoeg over iOS. Of vergeten we nu nog een handige. We vergeten ong ongetwijfeld 80 uh, functies. Maar wat jij nog wil delen? Nee, niet, niet, niet direct. Uh... Oh ja, ik wil nog eentje. Zeg het VIP inbox is echt ook nice. Ja, ik zag het staan, maar ik, ik zag het nuttig niet zo van. Ik vind al mijn e inkomende e-mails belangrijk. Nou, oh, ik niet. Ik vind geen e inkomende e-mails belangrijk, behalve van een, een handjevol diensten en mensen. Mm. Dus die kan je zeg maar aanwijzen via een soort favoriete instelling. Ja, ik dan ben dan altijd bang dat ik iets mis, dus dat kan, ik kan dat niet. Ja, oké. Okay. Nee, maar weet je wat het is? Als je bijvoorbeeld mij als favoriet had gezet, mm -hmm. en uh, gisteren had ik jou gemeld: hé, hey, de website is volgens mij down. Mm -hmm. We lachen waarschijnlijk aan mij, maar goed. Dan krijg je net zoals met iMessage zo bovenin zo'n meldingje van de eerste regel van de tekst. En dat was in dit geval genoeg geweest om te laten zien aan jou van nieuwe mail, uh, Sam zegt, zij ja, te staan, weet je wel. Dus in sommige dingen uh, is het wel handig. En ik heb dus mijn moeder, mijn broertje, mijn familie, vrienden en, en een paar andere dingen als VIP-ding. Zodat ik daar uh, uh, een, een melding van krijg, maar dat ik niet word gestoord door... Uh, ...een, een Paypal-update of uh, een nieuwsbrief of uh, andere BS. Iemand heeft gereageerd op de website, weet je wel. Zo'n ding is allemaal wel leuk om te weten, maar niet op het moment... ...of uh, ik hoef er niet voor gestoord te worden. Terwijl als mijn broertje me mailt, hij uh, mailt me niet zo vaak... ...dus dan wil ik ook wel weten wat hij mailt, weet je wel. Hm. Dus dat was gewoon een handigheidje. Maar goed, dat was dan wel voor iOS 6. Nou, ik heb, ik heb nog één. Oh, toch wel? Nee, want ik weet niet of het, of het nieuw is met iOS 6. Want, wat in ieder geval gebeurde toen ik update had, ik ging naar de, naar de App Store. <laughs> en ja, toen werd ik uh, gepop-up van uh, download al onze apps van Apple zelf. Um, en dus ik heb uh, ik, ik heb gewoon ja gezegd ik dacht, nou, kan altijd kijken, dan krijg je podcast zoek vrienden, zoek mijn iPhone Facebook ja precies, nou dat stond er standaard op dat zoek mijn vrienden what the fuck is dat ja, horrible, ik snap dat wie, de wie wil gebruiken? dat nou, ik heb één verzoek van iemand gehad die wil mij volgen ja, jij, jij lekker weten. Ik, ik wil wel eens weten hoe dat werkt dus ik heb gewoon geaccepteerd sukkel, ja, nee, <laughs> nu ik, kunnen ik, mensen zien waar jij bent ik joh. ken die persoon en die uh, laat me komen, oké okay. Maar uh, ja, ik snap het niet zo, waarom moet ik nou precies... Oké, okay, ik kan me voorstellen, als jij een relatie hebt waarin je de ander niet vertrouwt, oké. Okay. <laughs> maar uh, waarom moet ik nou precies weten waar mijn vrienden zich bevinden? Ja, ach, sommige mensen zijn helemaal into the social sharing... dat ze helemaal niks, geen geheimen meer denken te hoeven te hebben. En daar kan ik het me wel bij voorstellen. Um, een, een voorbeeld, volgens mij zag ik gisteren iemand er op Twitter over... die had een heel zootje van zijn vrienden erin uh, gezet... En toen was hij gisteren uh, op uh, Leidseplein En toen gingen ze dingen af. Hé, hey, uh, dingetjes is dus in de buurt, weet je wel. Dus dan konden ze even wat ja, drinken samen. Ja, ja, ja. Okay, en ik, ik zou ik dat niet echt... Bestellen. Ja, oké. Okay, ja, ik vind het niet zelf weten, zeg maar. Nou, weet je maar dan bijvoorbeeld voor, voor gezinnen is het wel handig. Precies, maar... Um, het, het nadeel vind ik dat je uh, gewoon... Als je, als je je verzoeken accepteert, zeg maar... Dan kun je een persoon opzoeken... En dan kun je kijken waar die persoon is, precies. Ehm... Um, als je dat weglaat en die functie gewoon puur houdt tot het feit van deze persoon bevindt zich nu binnen een kilometer van jou, bellen om iets af te spreken. Euh, dan had ik het nog inderdaad iets nuttigs gevonden, maar dit, dit maakt het voor mij veel te... Ja, ik denk dat het ook niet voor heel veel mensen interessant is. Maar wie weet, er zijn genoeg gezinnen die uh, kinderen van 12, 13, 14, 15, 16 hebben die bijna allemaal met een iPhone of een soortgelijk apparaat rondlopen. Wie weet is het in zo'n situatie dan wel handig. Ik, ik, zou de, ik, ik installeer het niet eens op mijn ding. Want ik hou er niet van als mensen uh, me in de gaten lopen te houden. Dus uh, ik ben er ook niet kapot van. Maar ja, god. Uh, mocht je het leuk vinden, installeer zeg maar. het. En, en inderdaad, meer instellingen. Hè? Zo wat jij zegt. Van, uh, geef me alleen uh, een bericht als Martijn in de buurt is. Ja. Dus, nou uh, oh, ja. Oké. Okay. Hey, uh, hey, Mark Moons komt naar Italië. Van HTC. Ja, Mark Moons aangesteld als executive directeur Mediterranean en Benelux. Oh, echt? Zij, uh, ook Spanje, Frankrijk en Italië vallen onder zijn regime. Gefeliciteerd, Mark. Ja, leuk. Het is Die uh, 8X windows uh, Phone van HTC. Man, wat nice. Zag er leuk uit. Ja, is zeg maar de iPhone. Of niet, niet, um, niet, niet, niet dat het op elkaar lijkt of wat even. Maar ik bedoel, in hetzelfde segment als de iPhone, denk ik. Ja. Uh, hetzelfde type klant wat ze zoeken. Uh, hetzelfde uh, aandacht voor hardware en dat soort dingen. Het ziet er cool uit hoor. Ja, ja goed. Ik, ik, was vroeger, ik had vroeger HTC-telefoons gehad. Ik was daar altijd fan van, totdat ze eigenlijk een beetje snel achteruit gingen op een gegeven moment. Ja. Maar goed, laten we hopen dat ze weer een uh, stijgende lijn hebben ingezet. Ja, nee, we hebben iets positiefs gezegd. Dus hopelijk uh, neemt Mark je mee uit lunch in Italië. Dan mag ik dit jaar weer naar uh, het HTC-feestje. Precies, dat, toch. Die overigens wel leuk zijn. maar... Nou, dat is als dus nee, een, die... een tablet en een nieuwe komen. Ja, die flyer was wel kut. Dus hoef uh, in niet geval Niet goed genoeg. Te duur, laat ik het zo zeggen. Over te duur gesproken. Oh ja. <laughs> Deel is wat leuke prijzen van Windows 8 tablets met mij. Ja, met de reis. nou ja, goed. We hadden toch de hoop dat het allemaal wel een beetje mee zou vallen. Vooral wat betreft Windows uh, RT. De, de, de tussen aanhalingstekens consumentenversie van Windows 8. Maar het valt, het valt uh, vies tegen. Um, zo zijn er een aantal prijzen uitgelegd, slash bevestigd, slash uh, gespot. Um, Ten eerste die van Asus. Asus komt met een Vivo-tap en een Vivo-tap RT. Dus een Windows 8 en een RT variant. Um, de RT-variant gaat 599 dollar zonder dock kosten, 799 dollar met dock. Dus 200 dollar verschil voor een dock, waarbij je bij een Android-versie 100 dollar meer betaalt voor een dock. Um, dus dat is 599 vanaf prijs bij Asus, en dat is dan de goedkoopste Asus Windows-tablet. En dan de, de normale variant, de Windows 8-variant, uh, gaat zonder dock volgens mij 799 kosten, met dock 999. Dus dat zijn redelijke prijzen, uh, daar komt Lenovo nog eens bij, die gaat 700... Redelijk hoge prijzen bedoel je? Zeg ik dat niet? Nee, het zijn redelijke prijzen, als in van ja, nee, dat is nou, wel nee, goed redelijk overzien. Redelijk hoge prijzen, inderdaad. <laughs> Oké, okay. ja. Lenovo. Lenovo gaat ook voor 799 dollar aan de gang en dat is dan een, ook een, uh, hetzelfde principe. Maar dan Windows 8, volledige versie met keyboard dock, 10,1 inch geloof ik. Dus ook 799 dollar, uh, Acer, dat ook uh, begin vorige week, als ik het goed heb, prijzen van op die ook rond hetzelfde niveau lagen. Uh, lagen. Dus 799 dollar en 1299 dollar voor twee tablets. Een normale variant en een pro-variant met een groter scherm voor de resolutie noem maar op. Maar uh, uit Italië kwamen uh, een paar dagen later meldingen van een woordvoerder van uh, Acer die aangaf. Nee, dat klopt niet, dat klopt niet goedkoopste variant gaat 499 euro kosten. En de dure variant maximaal 699 euro. Dus dat, dat zou wel een stuk beter zijn. Um, maar als we, als we even kijken wat we al gezien hebben. Bijvoorbeeld hè, Samsung heeft dat prijs aangekondigd. 699 euro. De goedkoopste Windows 8 tablet. Zonder dock. Uh, Mio Dio. Ja, en daarna met dock 849. Sony zit op 1200 euro, 1400 euro. Toshiba zit op 1200 euro. Poeh. Ja, het Mio vocht, Dio, vocht, inderdaad. Dat, dat is toch Italiaans voor my god? Of ja. Nou? Het wordt wel heel ja. duur op deze manier. En dan heeft Acer dan nog, als, als de prijzen klopt, met 499 euro kan ik nog mee leven. Hè. Dat, dat is nog redelijk oké. Okay. Als je daar iets moois voor krijgt met een krachtige Intel-processor, uh, 10,1 inch display met dock. Dus dat is allemaal mooi, maar uh, voor de rest, een Acer-tablet, uh, ja, die wil je toch, als je die koopt, kopen die toch 9 van de 10 keer met dock. Uh, de betaal is 799 dollar en dat zal waarschijnlijk letterlijk omgezet worden naar euro's, 799 euro. Ik kijk heel even naar mijn scherp, dus ik begreep even niet, maar de goedkoopste was dus Samsung, hè? Uh, als de prijzen van Acer kloppen, dan is het Acer met 499 euro. Oh, oh ik dacht dat je zei Samsung. Die is en uh, Samsung dan. is daarna de, de, de goedkoopste, dus de ene goedkoopste met 699 euro. Oké, okay, nee, nee, sorry dan, uh, dan gaat mijn argument niet op, want ik, ook, ik wou iets anders zeggen, maar oké, okay, dus, maar wauw. Wat een prijs allemaal, ja, Ik had echt dingen. Windows RT, had ik echt verwacht. Okay, 399, 499 euro, dat moet toch wel gaan lukken? Dat is, dat is een beetje de prijs waar de gemiddelde consument nog wel aan wil, aan wil zeg maar. Maar, dit, dit, maar hiermee concurreren ze eigenlijk niet eens met Android. Ja, misschien Acer, maar de rest niet. En ik ben heel benieuwd wat Microsoft met de Surface-tablets gaat doen. Wie niet? Ja, dat is 300, als die 399 euro gaan kosten, kunnen ze nog best eens flink populair gaan worden. We zullen zien, we zullen zien, we zullen zien. Maar, maar, uh, en en uh, er verscheen ook een onderzoekje vorige, vorige week van IDC. <laughs> uh, ja, die hebben altijd verwachtingen en, en uh, raming en schatting en noem maar op. En, uh, hun conclusie was dat Windows 8 voorlopig niet gaat worden. Tot 2016, uh, geloof ik, is het maximaal 6% marktaandeel. En dat komt voornamelijk doordat, uh, door de verwarring. Dus de grote hoeveelheid versies van het besturingssysteem rote hoeveelheid apparaten en uh, de komst van de metro interface Dat mag ik hem zo niet meer noemen um, dat gaat voor veel verwarring zorgen bij vooral consumenten en als uh, uh, tweede argument gewoon de hoge prijzen en zij verwachten dat dat daarom uh, niet heel veel beter zal gaan dan met, wat het met Windows 7 gegaan is ja, uh, het is um, steeds minder duidelijk of um, of, of het een succes kan gaan worden, Windows. Ja. Het kan gewoon zijn dat ze gewoon echt gewoon twee jaar te laat zijn en dat er niet meer tegen op te boksen is. Want, als jij, want wat zei je, 60, 2016, 6%? Ja. Ja, dat zou betekenen dus gewoon een slecht ecosysteem voor appontwikkelaars en dat soort dingen. Dus dan blijft dat ook achter. En geen apps is geen, geen tablets verkopen. En geen tablets verkopen is geen apps maken. Kom je in de bekende vicieuze cirkel. Ja. Um, Grote hordes voor Windows 8. Ja, ik ben benieuwd. We zullen zien. Hey, ik zie ook nog iets waar ik nog helemaal nooit van gehoord heb. Miracast, wat is ja, dat? Ja, Miracast is... Uh, oh, sorry. Ja, het is Engels, dus maakt niet uit. Maar uh, dat is zeg maar de tegenhanger van Apples Airplay. En Airplay is natuurlijk een hele populaire techniek om muziek en uh, je hebt tegenwoordig ook mirroring van je beeldscherm, noem maar op, om uh, content te streamen binnen je thuisnetwerk. Um, dat, dat is er voor Android ook en voor, voor Windows-apparaten en, en noem maar ook. Daar, daar zijn allemaal an andere uh, technieken voor. En de meest bekende is DLNA. Het probleem van DLNA is dat het gewoon 9 van de 10 keer niet compatible is, niet werkt, dat de ondersteuning niet uh, compleet is. Fabrikanten kiezen voor hun eigen technieken. Neem bijvoorbeeld de Samsung, die heeft weer een Smart View, een, noem maar op. Philips heeft er iets zelf ontwikkeld. Het, het, het wordt een beetje een zoortje. Een is een. Uh, standaard die nu, vanaf nu gecertificeerd wordt door de Wi-Fi Alliance. Terwijl jij een snoepje eet. Nee, een uh, Rennie. Uh, ja, dat is een snoepje. <laughs> Maagzuur is een motherfucker. <Hotel> uh, dat is dus een, een nieuwe standaard die voor eens en voor altijd... Uh, voor niet-Apple devices de streaming moet standaardiseren. Dus uh, binnen een paar jaar moet... 90% van alle apparaten die beschikt over een wifi-module, dus, dus draadloos zou kunnen streamen. Beschikt over de Miracast-certificatie. Uh, Om dus uh, <laughs> te kunnen streamen tussen al je producten die je thuis op staan zonder problemen. Dus als ik, als ik iets van, van, mijn, uh, van mijn Nexus 7 naar mijn Panasonic TV wil streamen, dan gaat dat binnen, binnen twee seconden. Ik kan ook binnen twee seconden mijn, uh, mijn beeldscherm van mijn Nexus 7 op mijn televisie weergeven. En um, een van de belangrijkste verschillen is dat het gedaan wordt tussen, uh, tussen twee apparaten. Er wordt een netwerk opgezet tussen twee apparaten. Dus je hebt niet meer per se een wifi-netwerk thuis nodig. Nee, apparaten communiceren direct met elkaar over een 5 gigahertz uh, verbinding. Dus je hebt een snelle verbinding en geen inter interferentie van... Uh, 5, 5 gigahertz, joh. Ja, geen interferentie van... Okay, dan heb, van je, dan heb je het al... Dat betekent dus dat eigenlijk zo'n beetje alle tablets die er tot nu toe zijn... niet uh, daarvoor geschikt zijn. Want, uh, nee, het gaat ik, uh, vanaf nu inderdaad. Um... En, en dan nog, we moeten nog maar zien of het wordt uh, geïmplementeerd. Want het is een heel bekende uitspraak dat, dat ze zeggen... Hey, we hebben tien verschillende manieren om hetzelfde probleem op te lossen. Laten we een nieuwe standaard uh, uh, ontwikkelen. We hebben elf verschillende manieren ja, om het probleem op te lossen. Dat klopt, maar uh, huidige standaarden kunnen uh, het certificaat krijgen door kleine aanpassingen door te voeren. Je hebt bijvoorbeeld uh, Intels WIDI. WIDI en dat, is, uh, dat werkt op hetzelfde principe, maar is dus weer een andere, andere standaard. Maar Intel heeft nou dat WIDI beter te certificeren voor MyraCast. Dus ze noemen het nog steeds WIDI, dat is het probleem. Maar het kan gewoon omgaan met apparaten die MyRacast hebben. Dus het, uh, het is meer een overkoepelend iets... waar ook DLNA-producten voor gecertificeerd kunnen worden. Het, het is wat lastig uit te leggen, maar het moet allemaal goed komen binnen een paar jaar. Laten we hopen, laten we hopen. Maar <laughs> uh, nog geen twee dagen later verscheen een persbericht van onze vrienden van DTS... uit uh, de no. Verenigde Staten. Die hebben ja. een eigen streamingstandaard ontwikkeld, <laughs> genaamd PlayFi waar hey, de verschillende manieren en nu hebben we de 13. Ja, precies. Speciaal voor Android apparaten hebben zij een, een nieuwe standaard voor ja, goed, een betere muziekkwaliteit, noem maar op, eigen accessoires ook weer. Uh, dus dan, dan, dan moet je, uh, het grote voordeel is dat je uh, volgens mij tot 16 speakers in je thuisnetwerk kan plaatsen, <laughs> tot, tot 8 speakers tegelijkertijd kunt gebruiken en tot 4 Android bronnen tegelijkertijd naar die 16 speakers kunt sturen. Dus het is meer voor je multiroom netwerk is het een ideale standaard. DTS belooft hoge kwaliteit. Je moet er een app voor downloaden. Je hebt er een Playfi accessoire voor nodig. In de vorm van een speaker of een receiver. Maar nou, dat is, vond ik wel opvallend. <laughs> oh wel. Ja, nou ja goed. Uh, we zullen zien uh, natuurlijk uh, hoe dat zich ontwikkelt. En uh, bedoel, we zijn helemaal voor uh, standaardisering van dit soort dingen natuurlijk. Alleen nogmaals... Uh, Ervaring leert dat het lang niet altijd op die manier werkt, maar laten we het erop hopen. Goed, dan zijn we er al bijna. Ja, jij hebt nog een paar korte nieuwtjes, ja. denk ik. En dan is het weer gedaan voor vandaag, of niet? Ja, ja, ja. de, de, de Padfone uh, de... 2. <laughs> is die Padfone 1 al te koop dan? Nee, in Nederland niet. Uh, oh. dat is, uh, ja, de providers willen daar niet aan. Dat is de belangrijkste reden. Um, maar op 16 oktober wordt de, de Padfone 2 ontwikkeld. En even uh, om de uh, herinnering op te halen, of noem je dat, even uh, het geheugen te verversen. De um, Padfone is, is een smartphone 4,3 inch um, die in een tablet geplaatst kan worden, waardoor je hem op een 10,1 inch display kunt gebruiken. En waar ook weer een keyboard dock aan kan worden, waardoor je productief kunt werken. Dus zeg maar een 3 in 1 combinatie. Um, de Padfone 1 is nooit in Nederland gearriveerd. Om verschillende redenen, de Padfone 2 wordt op 16 oktober gepresenteerd. En die moet enkele verbeteringen hebben als quad-core processor, uh, iets hogere resolutie volgens mij, 2 gigabyte RAM geheugen, betere camera's, noem maar op, van alles verbeterd. En uh, ASUS Benelux uh, is er mee bezig om dat toestel dan wel naar Nederland te brengen. Maar volgens mij is de hoge prijs uh, juist het probleem geweest. ...van uh, de padphone, um, waardoor de Nederlandse providers hem niet wilden gaan aanbieden... ...in combinatie met, uh, met het abonnement. Dus als, als die prijs omlaag gaat, zie ik het nog wel gebeuren, maar uh, er wordt niks beloofd in ieder geval. Um, en Argos heeft een nieuwe tablet aangekondigd. Ze hadden al de uh, 97 Carbon aangekondigd, een paar weken terug. Zeg maar een middenklasse model uh, in de Elements-serie. En daar komt nou een 3G-variant van uh, in, de, in de vorm van de Argos 97 Xenon. Uh, eigenlijk hetzelfde <laughs> model als de Carbon. Uh, 9,7 inch IPS-display, maar iets minder uh, uh, RAM-geheugen... en weer iets meer processorsnelheid en een 3G-module. Niet heel bijzonder wel interessant als je 3G wil... want eigenlijk wordt er bijna geen één tablet meer uitgebracht tegenwoordig... die standaard over 3G beschikt, met de uitzondering van de iPad... Ja, en dat wordt uh, uh, met grote snelheid irrelevanter, zeg maar. Want volgens mij is het nu zo dat alle fabrikanten, of hoe noem je dat, alle telefoonnetwerken staan sta sta nu tettering toe, toch? Vanaf nu, dit jaar. Uh, voor Whatever. bepaalde abonnementen wel. Ik zag het inderdaad vorige week voor T-Mobile ook verschijnen, maar dan moest ze weer een duur abonnement voor hebben. Maar goed. Oh, ik dacht dat het juist nu verplicht was of zo. Ja, dat, uh, te maar te dan komen ze weer onderuit dan, op een of andere manier. Maar goed, zoals oh, je okay. zegt, inderdaad, het wordt steeds... Uh, ...toegankelijker om dat inderdaad te mogen doen. Ik doe het zelf ook wel op mijn iPhone uh, en mijn tablet en dat werkt uh, heerlijk. Ja, ja want uh, het is gewoon een hoop geld elke keer een abonnement van 30 euro per maand voor ieder, voor ieder apparaat. Dus, uh, ja. En dan 30 euro is echt nog een goedkoop abonnement, <laughs> ben ik achtergekomen. Ja. Um, Oké, okay. nou ja goed, uh, dat was weer een, een weekje tabletsnieuws denk ik. Ja. Oeh, deze week nog wat op stapel? Uh, wat hebben we deze week nog? Het is, het is eind september. Ik denk dat dit, uh, want vorige week was een redelijk drukke week... Ik denk ...dat dit een beetje een rustig weekje wordt... ...en dan gaan we langzaamaan langzaam aan opbouwen... ...naar hopelijk een presentatie van Apple. En Windows 8. Nog meer Windows 8. Eindig volgende maand, inderdaad. En uh, nee, er is uh, uh, volgende week of begin de week erop... ...een uh, bijeenkomst of een conferentie van Intel... En daar zullen alle uh, grote Windows 8-fabrikanten achter de présence geven en nieuwe producten tonen. En wellicht ook wat prijzen geven. En misschien dat Microsoft zelfs wat prijs geeft. Wie weet. Oké, okay. nou dan uh, hebben we het de volgende week alweer over. Yes. Was weer gezellig. Zeker. Tot volgende, Tot volgende week. week.